4 uur. Dit is Radio 1, het Tessel Blok. Brussel doet bankenbonussen in de ban. En Europa is dol op een broodje aap. Dat straks in Villa VPRO. Eerst het NUS Journaal met Mark Visser. Premier Rutte waardeert het dat de oppositie wil meedenken... over eventuele nieuwe bezuinigingen. Dat zei in het Kamerdebat over het Sociaal Akkoord... Het kabinet sprak vorige maand voor 4,3 miljard euro aan extra bezuinigingen af... maar schrapte die voorlopig in het sociaal akkoord. Als het kabinet later dit jaar besluit dat er toch weer bezuinigingen nodig zijn... wil de oppositie meepraten over de manier waarop Rutte daarover. Ik waardeer buitengewoon wat heel expliciet pechtelt En inderdaad, hier Slop zelf, misschien dat het ook voor andere geld hier hebben gezegd... over uh, het willen meedenken in dat type als dan situaties. Nee, is... uh, ik denk dat we gewoon de komende tijd met elkaar moeten bezien... hoe we dat vormgeven. Maar ik waardeer dat zeer. Want het is van groot belang dat ook een begroting in 2014... uiteindelijk op breed draagvlak regent. Dus uh, die uitgestoken hand is uh, niet alleen gezien, die is ook aangenomen. Rutte erkende dat er een reëel risico is... dat het bezuinigingspakket later dit jaar weer op tafel komt te liggen. Maar de premier benadrukte dat het sociaal akkoord op zichzelf... al kan bijdragen aan economisch herstel. De fouten die zijn gemaakt in de zaak Dolmatov lijken geen incidenten te zijn. Artsen en asieladvocaten zeggen tegen de NOS dat er steeds meer klachten binnenkomen over medische missers. Ook denken instanties soms ten onrechte dat asielzoekers zijn uitgeprocedeerd. Vooral mensen met psychische problemen zouden vaak onterecht in vreemdelingen detentie zitten. Vandaag is in de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden over de Russische asielzoeker Dolmatov... die zelfmoord pleegde in een Nederlandse cel. Het hoofd van de inspectie Veiligheid en Justitie... erkende dat tot op directieniveau bekend was... dat er structureel fouten worden gemaakt. De vertrekkende Palestijnse premier Fayyad zegt dat alleen nieuwe verkiezingen... de eenheid onder de Palestijnen kunnen herstellen. In een afscheidstoespraak sprak Fayyad over de verdeeldheid... tussen de westelijke Jordaanhoever, waar Fatah regeert... en de gaza waar Hamas aan de macht is. Verkiezingen kunnen de Palestijnen herenigen, zei Fayyad. Het trad vorige week af na een conflict met president Abbas. Die heeft nog geen opvolger benoemd. In Drenthe zwemt sinds deze week een zeehond rond. Het dier is gesignaleerd in het riviertje De Hunze, zo'n 40 kilometer van de Waddenzee. Volgens de zeehondencrash in Pieterburen gaat het om een gezonde zeehond... die stroomopwaarts is gezwommen omdat hij daar veel vis tegenkwam. Dus er is geen enkele reden tot zorg. Dieren, zeehonden, maar ook wel andere zeesopdieren, in rivieren en kanalen voor. Het zegt misschien ook iets over de verbetering van de waterkwaliteit, omdat er dan ook wat meer vis is. Ze trekken dan ook wel weer terug via een uitstekend uitgerust navigatiesysteem. Dus dat is geen enkel probleem, hij is gewoon lekker aan het vissen overal. Zeehonden worden geregeld aangetroffen in het IJsselmeer. En vorig jaar zat er ook een in de Vinkeveense Plassen. Marianne Vos heeft de wielerklassieker de Waalse Pijl gewonnen. De Nederlandse toprenster kwam praktisch gelijk met de Italiaanse Borghini over de finish. Na bestudering van de finishfoto riep de jury Vos tot winnares uit. Het is de vijfde keer in haar loopbaan dat Marianne Vos de Waalse Pijl wint. En de mannen die zijn nog bezig met de wedstrijd. Het weer dan, overwegend bewolkt. In het noorden valt af en toe regen. Komen de nacht en morgenochtend af en toe een bui. In de middagzon, het wordt een graad of 14, wel wat koeler dan vandaag dus. En de verkeersinformatie krijgt u van Edwin Gerritsen. De avondspits is voorzichtig begonnen. Er staat ruim 30 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam. Op de A12 bij Utrecht is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de verbindingsweg naar de A2 richting Amsterdam dicht bij Knopend Oude Rijn. Op de A15 bij Rotterdam, vanuit Europoort naar Rotterdam... staat tussen Hoogvliet en Knopend Vaanplein 6 kilometer file... Bij Den Haag is een ongeluk gebeurd. Op de N14 leidt zijn dan richting Den Haag. Voor Voorburg staat 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En na de ster gaat de Villa VPRO verder. Blijf luisteren.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf bij u hier op Radio 1. En wij gaan onmiddellijk contact zoeken met ons eigen euroforum in Straatsburg. Daar is het Europese parlement neergestreken weer deze week. Voor veel vergaderingen en vooral hopen wij heel veel beslissingen. Um, de gast vandaag in het panel Corine Wortman. Zij is vicevoorzitter van de EVP-fractie. Dat is de fractie van de Christen-Democraten. Hartelijk welkom. En Bas Eickhout. Uh, hij zit in het Europees Parlement voor GroenLinks. Ook welkom. En natuurlijk zit daar ook aan tafel. Onze eigen Fred Stroband, onze man in Europa, Fred. Uh, jij bent er al de hele week, loopt daar rond, legt overal je oren te luisteren. Wat is jou deze week, tot nu toe natuurlijk, eigenlijk het meest uh, opgevallen? Dat iedereen belastingontduiking ontdekt heeft. Dat en ben je belastingparadijzen niet. en offshore constructies op bounty-eilanden. Wacht even, bedoel je uh, dat iedereen al... dat ontdekt heeft om dat te gaan doen? Of dat ze ontdekt hebben dat het bestaat? Uh, dat ze ontdekt hebben dat het bestaat en dat er heel veel geld uh, verstopt zit. En dat geld willen ze... En het is al begonnen in, uh, in Dublin. Hè, dit weekend waren de ministers van Financiën daar met elkaar. Die hebben het ook ontdekt. En uh, als kattenbelletje kwam um, dit weekend uh, de heer Van Rompuy... de president uh, van Europa, de voorzitter van de Europese Laad... van de staatsregeringsleiders... met een videoboodschap over uh, belastingontduiking en ontwijking. Vermeldende dat het om duizend miljard per jaar in de EU gaat. En als klap op de vuurpijl gisteren... In een debat hier in het Europees parlement um, had de heer Barroso, de voorzitter van de Europese commissie, het ook nog over. He, dat dat een heel groot probleem is. Dat mm -hmm. er zoveel belasting ontweken en ontdoken wordt in Europa. En dat het inderdaad duizend miljard uh, bedraagt. En duizend miljard, dat legde de heer Barroso uit, dat is perfect precies hetzelfde bedrag als de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Met name duizend miljard verspreid over zeven jaar. Maar nou, dat dan... missen we dus elk jaar. Dat maakt hij dan mooi toonbaar en zowel meneer Van Rompuy als meneer Barroso en ongetwijfeld ook de twee parlementsleden die bij jou zitten maken zich druk. Het is geconstateerd en met wat voor geweldig middel komt meneer Van Rompuy of meneer Barroso of het Europees parlement om hier onmiddellijk een eind aan te maken. Nou, de, de Europese Commissie zal uh, wellicht wel met, uh, met uh, voorstellen komen. En uh, Van Rompuy zelf organiseert op 22 mei weer een speciale top in Brussel. En dan gaan de, de staats- en regeringsleiders zich over dit probleem buigen. Hmm. En is dit, dan haal ik toch eventjes uh, de twee andere leden van het panel erbij. Corine Wortman en Bas Eikhout. Is dit iets wat Europees breed aangepakt kan worden als er op allerlei ander terrein... ik vraag het eerst maar aan mevrouw Wortman... als het gaat om belastingen helemaal niet uh, iets universeels is in Europa? Nou ja, dat is precies juist het probleem. Uh, lidstaten hebben als het om belastingwetgeving gaat een uh, vetorecht... En daarmee hebben landen als uh, Cyprus, Luxemburg en uh, Oostenrijk... die hebben gewoon kunnen verhinderen dat zij de verplichting opgelegd kregen. Bijvoorbeeld om informatie uit te wisselen over uh, belastingzaken... over uh, rekeninginformatie uh, van wat uh, mensen aan geld uh, op de bank mm -hmm. hebben staan. En uh, ja, ik ben wel blij dat in ieder geval uh, het effect van wat er in Cyprus is gebeurd... nu wel een wake-up call is geweest dat landen als Luxemburg en Oostenrijk snappen, dat ze dat, niet meer, uh, uh, dat, dat niet meer houdbaar is. Uh, en daarmee komt de zaak in beweging. Dit ja. parlement heeft daar al een en ander maal uh, zeg maar in uitspraken en in wetgeving geprobeerd... om uh, dit aan het rollen te krijgen. Was Eikhout blij dat het nu in elk geval tot iedereen is doorgedrongen? Ja, het werd wel tijd. Ja. Uh, ik denk dat je wel kan zeggen dat de linkerhelft van het Europese parlement hier al echt heel lang om roept. Uh, ook wel offshore leaks heeft natuurlijk hè, die, die gelekte uh, data. Die hebben dit ook echt in een stroomversnelling gezet. Natuurlijk, want uh, alles ligt toch op straat. Dus dan kan je maar beter uh, eerlijk zijn. Juist, dat is, uh, dat is een van de punten daarin. Uh, waar ik wel een beetje bang voor ben, is dat we nu een hele grote discussie gaan krijgen over individuen die uh, wel of niet belasting ontduiken. En dan krijg je vooral natuurlijk een discussie over Franse ministers en dergelijke. Ja, of leden van dat het is Koningshuis allemaal... in Nederland. Of leden van het Koningshuis in Nederland. Dat is allemaal wel leuk en aardig, maar er zit een veel fundamenteelere discussie achter. En dat is natuurlijk gewoon het belastingregimes van de verschillende lidstaten, ook binnen de EU. Hm. Die op allerlei manieren ervoor zorgen dat wij in Europa op belastinggebied elkaar naar beneden concurreren. Dat betekent lidstaten proberen om zo mo slim mogelijke constructies te verzinnen... waardoor bedrijven belasting kunnen omduiken. Uh, bijvoorbeeld Nederland doet daar volop aan nee. mee. En vervolgens lopen regeringen overal inkomsten mis. En vervolgens gaan we zeggen, oh, jullie moeten jullie begrotingstekort wel op ja. orde brengen en dus bezuinigen. Kijk, en dat echte, dus, dat echte debat, hoe gaan we als lidstaat ons opstellen? Ja, dat is nog het echte debat ge dat gevoerd gaat worden. Ja. En ik hoop dat uh, mevrouw Wortman dan net zo ferm is. Mevrouw Wortman, die hier raakt uh, meneer Eickhout natuurlijk ontzettend aan een probleem wat altijd in Europa maar weer opduikt. Uh, om te komen tot die gezamenlijkheid wordt er wel wat gevraagd van de lidstaten. En in dit geval zou het voor Nederland uh, financieel helemaal niet zo gunstig uitpakken. Nou, als het gaat om het punt van uh, wat voor geld hebben mensen op de bank... en wat uh, verdient een, een, uh, een bepaald bedrijf, zoals Starbucks bijvoorbeeld... en wat betalen zij aan uh, belasting hè? op dat soort onderwerpen... Nou, dan hebben we hier als parlement gewoon een hele duidelijke stelling dat moet eens afgelopen zijn als uh, dat de lidstaten uh, wat dat betreft uh, allemaal bescherming uh, uh, daaraan bieden. Dus uh, daar is geen enkele discussie over. Maar uh, meneer Eickhout gaat hier uh, nog een, een hele forse stap verder. En dat is in, in hoever, hoever gaan we om ook uh, de belastingen helemaal gelijk te schakelen. Bijvoorbeeld vennootschapsbelasting. Nou, dat je daar wel een zekere gezamenlijke grond onder hebt, daar ben ik het mee eens. Maar je mag als lidstaat toch wel proberen een gunstig uh, belastingklimaat te hebben. Bijvoorbeeld zeggen van nou wij zijn wat soberder als het gaat om uitgeven van overheid, van uh, publiek geld, hè, overheidsgeld. En wij zorgen dat onze bedrijven wat minder belasting hoeven te betalen... want dat is goed voor de werkgelegenheid. Okay, wat, dit betreft, wat dit punt betreft is ook al duidelijk dat als het gaat om het weggeven, overgeven van bevoegdheden... dat blijft altijd het heikele punt om tot een eenluidend standpunt te komen in Europa. Ik wilde even Fred vragen, um, ja. want er is vandaag of gisteren, nee, ik geloof vandaag eigenlijk ook voor het eerst in het Europees parlement even teruggekeken naar de, het hele gedoe rond Cyprus. We zitten nu toch al midden in ja. het geld. Het wordt uh, uh, in, het, in het parlement geloof ik als een desastreuze gang van zaken omschreven. Voordat we het daarna even gaan hebben over wat het Europees parlement nu uiteindelijk met de banken wil. Wat hebben ze over Cyprus gezegd? Nou ja, het, het, het was dus een debat over die gang van zaken. Hè. Je, het, het verzinnen van een oplossing, hè, van, van een redding van Cyprus. En je weet daar in Brussel in een weekend zaten de ministers van Financiën van de Eurozone, van de Eurolanden bij elkaar. En um, iedereen had heel sterk de indruk dat daar op een hele chaotische manier uh, besloten is over Cyprus. Je weet uh, die, die dat rare communicatie, dat op een bepaald moment ook kleine spaders uh, uh, werden aangepakt. Dat werd dan weer rechtgezet. Um, die spades die bleven dan. Uh, in beeld uh, daarna. En ik had uh, vanochtend tijdens het debat uh, de indruk... dat bijna elke fractie er wel over eens uh, was... Uh, dat dit geïmproviseerd afgelopen moet zijn. De socialisten bijvoorbeeld die vinden ook... dat maar eens afgelopen moet zijn met die trojka. Hè. Je weet, in die trojka zit uh, niet alleen de Europese Commissie... maar daar zit ook het IMF en uh, daar zit ook de ECB-Centrale Europese Bank in. En uh, zij vinden, nou ja, socialisten vinden dat er maar één iemand... Nou, één organisatie, de Europese Commissie, en zeker de heer Olly hè, de commissaris van Monetaire Zaken, dat die verantwoordelijk is, omdat hij alleen ook verantwoording aan het Europees Parlement kan afleggen. Nee, en die... natuurlijk niet uh, die trojka. Nee, die valt dan democratisch dus... te controleren in elk geval. Ja, precies. Hè. Dus men wil, het Europees parlement wil toch dat de besluitvorming helder wordt. Eh, dat die helderheid alleen maar verschaft kan worden door de Europese Commissie. En dat als er dan besluiten genomen worden, eh, die Europese Commissie verantwoording verschuldigd is aan het Europees parlement. Dat is eigenlijk een hele heldere boodschap. Dat is duidelijk En dat wordt door het hele parlement gedragen. Mevrouw Wortman, is er ook gesproken vanochtend over nou, dat... Wat... Ja, gaat hem gaan. Ja, ja. dat, dat is niet het geval. Oh. Dat, heeft, dat hebben de Socialisten hier gezegd. Nee, onze fractie en wij CDA's, er, willen er absoluut aan vasthouden dat niet alleen de Europese Commissie, maar ook het IMF en de Europese Centrale Bank, die met z'n drieën met hun expertise die programma's niet alleen voorbereiden, maar ook de vinger aan de pols houden. Uh, want uh, dat is tot nu toe wel gebleken. Dat als je kijkt ook wat er in Portugal en Ierland gebeurt, dat geeft toch een belangrijke onafhankelijkheid. Ook de ervaring van het IMF is erbij betrokken. Uh, het, de, telkens weer moeten we eigenlijk weer opnieuw uitvinden uh, hoe, uh, hoe gaan we het doen. En dan is die ervaring, wat ons betreft, uh, onmisbaar. Bas Eickhout, wat vindt Groen, GroenLinks daarvan? Wij vinden dat vooral de democratische controle verbeterd moet worden. En dat is wel degelijk een heel groot probleem met de trojka. En of we dat nou in de constructie doen met één vooraannemer... en dat een IMF nog een rol krijgt, nou, daar kunnen we het over hebben. Mm -hmm. Het grote probleem op dit moment is... er is geen democratische controle. Je weet niet goed hoe die hervormingsprogramma's worden afgedwongen, opgelegd en hoe komen we tot bepaalde besluiten? We hadden het net al over belastingen. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Als je naar de hele zeg maar, de duurzaamheid van een begroting gaat kijken... moet je niet alleen aan de uitgaven kijken, ook de inkomsten. Waarom wordt dat nu helemaal niet gedaan? Waarom hebben we het daar zo beperkt over? Er worden politieke keuzes gemaakt die vaak moeilijk te controleren zijn. En dat moet absoluut beter. Want wat we zien op dit moment, en dat is echt een serieus probleem in de EU... is dat je de solidariteit van de lidstaten onderling... die staat op het spel. Was het al eerder een Noord-Zuid-scheiding? Wat je nu ziet gebeuren is dat eigenlijk kleine landen ook steeds meer het slachtoffer dreigen te worden. Daarom dat investeerders nu hun geld wegtrekken uit Slovenië. Want Cyprus ja, was, een unieke, was een unieke situatie. Nou, Slovenië is ongetwijfeld ook een hele unieke situatie. Daar hebben ze nog staatsbanken. Was redelijk uniek. Nee, Nederland heeft er nu ook twee. Maar was redelijk uniek, dus daarom gaan we weer Slovenië doen. Dus je ziet dat investeerders weggaan uit Slovenië. Waarom gaan we niet echt veel beter als EU gaan? gezamenlijk hierin voorspelbaar handelen... en daar ook een democratische controle op regelen. Maar Dat dan, is nu echt sleutel. U, u, u, eigenlijk, uh, mevrouw Wortman pleit meneer Eikhout voor... laten we eens een keertje echt serieus werk maken van die bankenunie. Dan zijn we al een heel eind op weg. Ja, uh, absoluut. Uh, uh, dat, uh, dat moet met uh, grote vaart gebeuren. Ik heb er zorg, uh, als je kijkt uh, naar uh, het gedrag van Duitsland in de laatste weken, ja. dat daar toch uh, op de rem getrapt uh, wordt. Dat is puur slecht. Uh, we moeten echt vaart maken. Dit parlement staat klaar. Niet alleen uh, als het gaat om het uh, toezicht uh, beleggen bij de Europese Centrale Bank. Maar ook als het gaat de gezamenlijke spelregels uh, van als een bank in de problemen komt... om dan ook de aandeelhouders en de obligatiehouders vol te laten meebetalen. Dat is uh, niet alleen belangrijk uh, voor Cyprus. Maar we hebben zelf uh, bij uh, de redding van uh, de SNS-bank gemerkt... dat uh, Dijsselbloem daar toch ja, zeg maar voorzichtig moet zijn... omdat we daar geen internationaal, uh, geen Europees uh, kader voor hadden. Als ik ja. mag, uh, nog een ander punt uh, wat Bas Eikhout aansneed uh, als het gaat om de democratische controle. Altijd goed om over ik te vind, hebben. Ja, absoluut, maar ik vind het ontzettend belangrijk uh, uh, om te kijken waar komt het geld voor die reddingsoperaties vandaan. Dat geld komt uit de lidstaten. Dus ik vind het belangrijk, dat en dat doet het Nederlandse parlement ook... en de andere parlementen, dat die in die democratische verantwoording... vol hun rol spelen. Want het is het Nederlandse belastinggeld wat op het spel staat. En ik zou erop tegen zijn dat we zeggen... nee, dat gaat niet dat de nationale parlementen... maar dat moet het Europees parlement uh, gaan doen. Aan de andere kant, wij hebben daar natuurlijk hier wel debatten over. Ja, maar volgens mij moet het zijn en, en zijn. Kijk, tuurlijk. Natuurlijk heb je nationale parlementen, die hebben hier absoluut een belangrijke rol in. Maar wat we zien, dat bijvoorbeeld het Cypriotisch parlement, dat ze, nou ja, dat ze het in hun hoofd haalden om een deal eigenlijk weg te stemmen. Heel Europa was in schok, omdat het nationale parlement van Cyprus zijn democratische plicht deed. Ja, dat laat zien de zwakte. Er was niet goed rekening gehouden dat er ook nog een Cypriotisch parlement is. En je kunt wel zeggen, Nederland moet, het Nederlands parlement moet volledig meedoen. Helemaal mee eens. Maar dat geldt ook voor het Cypriotisch parlement, het Sloveens parlement. En uiteindelijk wat je mis ziet gaan, is dat te vaak nationale discussies, nationale belangen. zien nu weer hoe de Duitse verkiezingen eigenlijk een ongelofelijke schaduw vooruitwerpen op dit debat. Al dat soort nationale belangen, die zijn er, die moeten ook democratisch wel gewoon gelegitimeerd zijn. Maar er is ook een Europees belang en daar is het Europees parlement absoluut cruciaal in. Uh, Fred, eventjes nog over Hongarije. Het is een, uh, ja. een, een, een lastpost. Elke een, uitzending. Elke uitzending ja. weer, maar ja, dat, dat komt ook omdat uh, Victor Orban, de premier daar... Uh, nogal flink te keer gaat. Hè? Europa maakt zich ernstig zorgen over het democratisch gehalte, zo langzamerhand van het land. Premier Orban heeft uh, een, een, een grondwetswijziging... daardoor het parlement gekregen. Waardoor zowel de rechtelijke macht als de pers als uh, uh, uh, financiële toezichthouders behoorlijk onder staatstoezicht eigenlijk komen. Uh, wat kan Europa doen? Is er vandaag over gesproken? Is er gisteren over gesproken? Wat zijn ze van plan? Kunnen ze ja, dus uh, met, een... met zo'n beroemd artikel 7 uh, uh, ja. Hongarije allerlei rechten gaan onthouden? Ja, dat is dus de cruciale vraag. Hè. Wat te doen? Want Hongarije natuurlijk, staat natuurlijk niet alleen. Er zijn ook problemen in Roemenië, in Bulgarije, soms ook in andere landen. En het lijkt er heel sterk op dat uh, Europa, de Europese Unie of de Europese Commissie. eigenlijk niet bij machten is om fundamentele waarden en normen. en vooral het functioneren van de rechtsstaat in uh, heel veel landen. om dat af te dwingen. Nou, een van die methodes zou kunnen zijn artikel 7 uh, van het verdrag. En dat zegt dat het Europees Parlement. en de Europese Commissie aan de minister. Kunnen vragen om tijdelijk uh, zeg maar het stemrecht in de raad van ministers, uh, bijvoorbeeld voor een land als Hongarije op te schorten. Maar blijkbaar, ik merk nu dat uh, behalve de Liberalen dan, uh, dat dit toch een soort brug te ver uh, gevonden wordt. De, de, een van de voorzitters van de Europese Groene, die uh, Rebecca Harms van de Duitsers, die zei vanochtend dat het ja, dat artikel 7 is een soort atoombom is. Je, je, je hebt die wel, je kunt daarmee dreigen, maar je kunt ze nooit of je kunt die bom nooit uh, gebruiken. Mevrouw, en, uh, ik wilde heel even naar Hoortman. Ja, maar heel even, ja, ja? Maar nog heel even afmaken. De, de commissaris, betrokken kom, uh, Europees commissaris Redding... die zei vanochtend, misschien moeten we wel op zoek... naar andere instrumenten om landen te kunnen dwingen... om de rechtsstaat te doen naleven dan die nucleaire optie. Cor Corine Wortman, Victor Orban, de premier van, uh, van Hongarije... Uh, was bij jullie fractie, uh, de EVP-fractie... want daar is zijn partij ook lid van op bezoek. Uh, wat, wat heeft hij hierop te zeggen als jullie hem hierop aanspreken? En wat, hem eventueel, wat zijn land althans eventueel boven het hoofd zou kunnen hangen aan sancties? Nou ja, we hebben een hele kritische discussie met hem uh, uh, gehad. Uh, jullie gooien hem niet uh, uit de partij? Hij... Nou... Uh... Misschien als ik even mag om ja, toch uit te leggen hoe we, dat, uh, uh, hoe we die discussie gevoerd hebben. Uh, uh, Hongarije moet zich net als alle andere landen houden aan de verdragen en de Europese wetgeving. Uh, de Europese Commissie heeft aangegeven dat hij nu op een aantal punten over de schreef gaat. Hij heeft toegezegd dat hij dat gaat rechtzetten. Maar er is meer... Uh, het is nu, hij heeft met twee derde meerderheid de verkiezingen gewonnen. He, dat is een uitslag waar wij met z'n allen natuurlijk hartstikke jaloers op zijn. Hij heeft die steun. Hij heeft trouwens nog steeds uh, een, een hele forse steun. Die houdt hij in Hongarije. Maar dat, uh, dat betekent wel dat op hem de verplichting rust... om wel de democratische balansen goed in de gaten te houden Zeker. in het land. Ja. Uh, en op dat punt, uh, dat, dat gaat verder dan zeg maar concrete verdragen of Europese wetgeving. Dan kom je op fundamentele waarden, op het verdrag van de rechten van de mens. En daar doet het uh, uh, op dit moment de Raad van Europa onderzoek naar. Ja, zeker. En op dat punt, uh, daar zijn ook de nodige kritische noten te, te kraken. Bas Eikhout, heb je er vertrouwen in dat Orban zegt, ben er mee bezig, komt goed? Nee, volgens mij leert de geschiedenis dat vertrouwen in Orban sowieso niet aan te raden is. Um... Ik zou het debat iets breder willen trekken. Omdat, kijk, waar nou. we in dreigen te. Ja, nou, ik, ik zal hem kort brengen. Ja, kort. Dan. Waar we in dreigen te komen, is dat we alleen maar een juridisch gevecht aangaan. Van waar is het precies, op welk artikel gaat hij precies tegen die rechten van de mens in? En dan krijg je een heel juridisch gevecht. Ik hoop dat we iets breder naar dit probleem willen kijken. En dat we uit de partijpolitiek weg kunnen. Want je ziet nu de sociaaldemocraten wel heel erg fel tegen Orbán tekeer gaan. Maar toen het in Roemenië misging met hun premier... was het weer dat zij zeiden, nee, Roemenië, daar gaat het niet over. Wat je ziet, is juist die partijpolitiek... die maakt het zo moeilijk om echt... eens een keer een goede discussie te houden over de rechten van de mens zodra een lidstaat is toegetreden. We zijn heel streng voor landen bij toetreding. Maar als ze eenmaal zijn toegetreden, gaat politiek een rol spelen... en dan vinden we het moeilijk om elkaar nog aan te spreken. Deze... Dat moet echt verbeteren. En niet alleen via de juridische route... maar ook echt politiek. En ik roep gewoon de christendemocraten op... van maak ook een gebaar naar Orbán... dat de christendemocraten dit niet meer nemen van hem. Deze discussie wordt vervolgd. Ik stel voor dat we nu gaan luisteren... naar onze serie De Eurovisie van Abdou Bouzerda. In Europa. Paardenvlees en gehaktballen, lasagne of andere producten vormt een directe bedreiging voor ons vertrouwen in de voedselveiligheid en ons geloof in Brussel. Je weet als argeloze Europese consument niet meer zeker of er niet iets geks in je hamburger zit. Maar niemand die klaagt over broodjes aap. De Europeaan nuttigt met grote regelmaat dit curieuze gerecht. En dat is niet om te lachen. U hoort Europarlementariër Pavel Potts. De Tsjechische sociaaldemocraat verzamelt EU-mythes. Geruchten over Europa. En die zijn... bizar. My, my favorite myth, which, which I call for Het meest opmerkelijke is dat de EU gratis Viagra-pillen zou gaan uitdelen. Aan eigen personeel. En dat werd ook nog eens geloofd. De very sad probleem of erectile dysfunction. Hoe ontstaan deze broodjes a verhalen? I call them factoids and and is in fact it's a sort of virus. De Tsjech noemt deze verhalen virussen en legt uit dat hij ontdekt heeft dat het volgens een vast patroon gaat. Een Britse rolblad haalt informatie uit een Europese richtlijn of de Brusselse actualiteit en zet er een sensationele kop boven. Vervolgens pikken media in andere Europese landen het op en geef haar een eigen draai aan. Idea it, it is maar het klinkt klare onzin. Zijn wij Europeanen echt zo dom... dat we in deze rare geruchten gaan geloven? Deze vraag stel ik aan massapsycholoog Hans van der Sande. Met geruchten is het zo dat je kunt zeggen... van, nou, het eerste wat, wat uh, wetmatigheid is, is wanneer vinden we geruchten? Nou, die vinden we altijd in situaties van algemene onzekerheid. Nou, daar kun je in dit geval wel een beetje wat van spreken. Zeker ten aanzien van... ...van de Europese Unie, dat, dat levert een hele hoop onzekerheid bij mensen op. Wanneer die algemene onzekerheid leidt tot stress en spanning... ...dan wordt de kans op geruchten nog groter. Het moet verder gaan over een onderwerp dat voor iedereen belangrijk gevonden wordt. Nou, wat belangrijk gevonden wordt, is natuurlijk toch wel de autonomie. En wanneer anderen zich met het bestuur van ons land gaan bemoeien... ...dat vinden heel veel mensen niet prettig. En... Dan kan het wel zijn dat ze in Amerika een, een hele mooie Verenigde Staten hebben. Maar in wezen heb je daar precies hetzelfde. Ook daar is het zo dat veruit de meeste Amerikanen hebben het helemaal niet hebben op de federale regering. Die wantrouwen ze ook. En die vertellen precies hetzelfde geruchtachtige verhalen over de federale regering en de geweldige verspilling. Die ja, dus. Dat zijn de algemene dingen, algemene onzekerheid en een zekere stress of spanning. Het moet een belangrijk onderwerp zijn en men moet weinig vertrouwen hebben in de betreffende nou, instantie. En als het heel absurd is, als het eigenaardig is en als, er, als er iets in zit van iets bovennatuurlijks of weet ik wat, of iets, iets wat werkelijk heel bizar is, dan wordt dat toch veel doorverteld en redelijk wordt het sneller geloofd dan wanneer het heel gewoon is. En de Europese realiteit is ook een beetje bizar, moeten we met z'n allen toegeven. En dan? Dan valt een broodje aap wel mee. Fred Stroobans, Corine Wortman en Bas Eickhout in Straatsburg. We hebben nog een anderhalve, twee minuten... om even een korte reactie van jullie over uh, uh, hierop... dat Europa leidt aan een broodje aap-virus. Uh, is het herkenbaar, meneer Eickhout? Uh, jawel, jawel, jawel. Uh, in Nederland vind ik mijn favoriet zijn de kapperszolen... waar minister Kamp altijd graag mee komt. Dat Europa de kapperszolen verplicht zou zetten voor alle kappers. Ook een goede hè? Uh, ja. ja, dat is namelijk een verzoek van de internationale kappersvereniging. Ja, ik wist ook niet dat die bestond. Oh, maar er ook gewoon... niks mee van doen? Nou, nee, toen heeft de commissie gezegd... oké, okay, we gaan kijken of we iets kunnen doen en dat onderzoek loopt nog. Maar goed, dat is weer zo'n stuk dat is ergens opgepikt. En dat, dat gaat een eigen leven. En mevrouw man? Ja. een kort voorbeeld? Uh, ja, het zijn vooral ook de, de negatieve broodjesapen... Uh, die heel erg aan Europa blijven, blijven kleven. En vooral ook in tijden van uh, grote onzekerheid. Uh, he, dan, uh, dan is dat nog extra het geval. Ja, natuurlijk. Uh, dus, uh, dus wat ik belangrijk vind is dat we ook de positieve broodjesapen... Uh, uh, die wel waar zijn, dat we daar het ook Mag vaker over hebben. Maar een af is nooit wat, waar. Maar goed. <laughs> nee, ik, ik, met dat ik het zeg denk ik al, uh, er klopt hier iets niet. Maar wat ik bedoel is eigenlijk... Uh, dat wij ook gewoon bereid zijn om uit te leggen... wanneer we hebben nu in Europa heel veel wetgeving gemaakt... om risicovol speculeren okay. aan te pakken. Om ja. hedgefondsen aan te ben. pakken, et cetera, et cetera. Dat is het positieve nieuws wat we ook veel meer moeten verspreiden... en wat kan helpen aan een beter imago. Liever nieuws en echt nieuws dan een broodje aap. Ja, ik uh, kan me Graag. voorstellen dat u daarvoor pleit. Goed, en alles goed bedankt. labelen. Hartelijk bedankt en alles goed labelen. Bas Eickhout ook bedankt. Dit was de, En Fred natuurlijk. Dit was de villa. We gaan ja. gauw naar Lucella Carrasso voor het Radio 1-journaal zo Hi. Ja, daarin Ankie van Gunst, die heeft ook een mooie rol op 30 april. Uh, het debat over het sociaal akkoord is nog steeds gaande in Den Haag, dat volgen we. En we hebben de finish van de Waalse pijl. Nogal een, een aardig klimmetje voordat ze er zijn. Muur van Hoei. Ja. Muur van Hoei. Zo is het. <laughs> ja. Oké, okay, dankjewel. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu eerst met Mark Visser.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 Maduro houdt hem verantwoordelijk voor de doden die zijn gevallen... na de verkiezingen van afgelopen zondag. Maandag vielen na een betoging zeven doden en ruim 60 gewonden bij gevechten tussen demonstranten en de politie. En op de Israëlische badplaats Eilat zijn zeker twee raketten afgevuurd. Ze waren afgeschoten vanuit de sinai woestijn in Egypte. Niemand raakte gewond. De incident de Israëlische bezorgdheid aan over de Sinaï. Sinds de val van de Egyptische president Mubarak... hebben militanten in het gebied veel meer speelruimte gekregen. Tot zover dit nieuwsoverzicht. Verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op de tijdstip. op woensdag. Er staat 60 kilometer file in totaal. De meeste files staan rond Utrecht en bij Rotterdam. Op de A12 bij Utrecht is bij Oude Rijn de verbindingsweg naar de A2 richting Amsterdam dicht. Dat komt door een ongeluk. Op de A15-Europoort richting Rotterdam staat voor Knop het vaanplein 4 kilometer file. En van Rotterdam naar Goorkum voor Sliedrecht 6 kilometer. Dat komt er een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. In Limburg floreert de life science. Evenals life itself. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen.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 Ontdek de nieuwe NS Business Card op ns.nl slash zakelijk. Het NOS Radio 1 journaal. Lucella Carasso. Een goedemiddag. Straks hoort u hoe het met premier Rutte en zijn oppositie gaat... en dus zijn sociaal akkoord. En Engeland neemt vandaag afscheid van Margaret Thatcher. The remains of the real Margaret Hilda Thatcher are here at her funeral service, subject to the common destiny of all human beings. Eerst Den Haag, hoeveel ruimte is er voor de oppositie... om nog iets te veranderen aan het akkoord dat vorige week gesloten werd? En is het genoeg voor Brussel? Joost Vullings volgt het debat. Joost, hoe zou jij het uh, tot nu toe uh, typeren? Nou, het is formeel natuurlijk een debat over het sociaal akkoord... maar uiteindelijk toch meer een debat over de communicatie van de premier... dus die inmiddels bekende oproep auto's en huizen te gaan kopen. En de oppositie vindt dat het regeerakkoord wel heel erg vaak verandert. En dat leidt eerder tot onzekerheid dan tot de beloofd. De rust. Kortom, er is ook kritiek op het leiderschap. En zo klonk dat door in het debat. Voorzitter, de minister-president was donderdagavond bij Nieuwsuur. Jongens, zei hij, ik citeer. We gaan eens een keer die nieuwe auto kopen. We gaan eens een keer dat nieuwe huis kopen. Voorzitter, toen ik dat hoorde, vroeg ik me af... wat heeft de heer Rutte gegeten? Waren het paddo's of een flink stuk space cake? De premier geeft het zelf aan... Op wonen is de werkelijkheid binnen een half jaar door een akkoord veranderd. Op arbeid is de werkelijkheid binnen een half jaar veranderd. Nee. Voorzitter, mensen in het land snappen dat niet. U en ik snappen misschien hoe onderhandelingen in elf partijen en ook nog partijen in de markt plaatsvinden. Maar de mensen die u oproept een auto te kopen, de mensen die u oproept een huis te kopen, die snapt dat niet. Minister-president, u staat ver af van de werkelijkheid. Voorzitter, de heer Pechtold kan harder praten, daarmee heeft hij nog geen gelijk. Want feit is dat, of het nou om de woningmarkt gaat, uh, wat het kabinet zich voornemens was, de hoofdlijn daarvan met steun van andere partijen overeind is gebleven. Dus we gaan daar volstoom door, in lijn met het regeerakkoord, maar wel met breed draagvlak, nu dankzij het uh, sociaal akkoord. Uh, en voorzitter, uh, volgens mij ken ik de heer Pechtold toch ook zo, dat hij iemand is die... Ook als liberaal volgens mij ervan overtuigd is dat de dictatuur van de meerderheid niet is wat uiteindelijk een land verder brengt. Maar dat je ook rekening houdt met minderheden, rekening houdt met individuen. En dat je altijd probeert tot breed draagvlak te komen. Maar wel precies weet wat je wilt. En dat is de kracht van deze coalitie. Wij weten precies wat we willen. We zijn, weten ook precies waar we bereid zijn concessies te doen. Zodat het de hoofdlijn van ons beleid schaadt. Dat is wat we doen, en daar ben ik trots op. Ja, voorzitter, ik zou eigenlijk een heel eenvoudige vraag aan de minister-president willen stellen. En dat is, wat kost dat nou, zo'n uh, flink stuk space cake? Nou, meneer Wilders, als ik zo uw haar zie, weet u er meer van dan ik. Maar vertelt u. Die was heel leuk. Vond ik Die was echt heel leuk. En zo ging dat nog even door op dat niveau na vijf meer over het debat. En dan hopen we ook te horen wat er inderdaad van die bezuinigingen nu wel en niet doorgaan. Minister Henk Kamp van de Economische Zaken die wil ondertussen duidelijkheid scheppen voor mensen die onder een hoogspanningsmast wonen. Gemeenten kunnen een voorstel doen aan in totaal 400 huishoudens om hun huis uit te kopen zoals ze dat dan noemen. Jeroen Jager, onze verslaggever, is uh, naar bewoners gegaan. Uh, Jeroen, een, een huis waarvan zo goed als zeker is dat het uitgekocht kan worden. Hoe ver zitten die mensen ja. van de mast vandaan? Ja, in Oostzaan is dit, dus uh, Amsterdam-Noord en dan uh, vlak voorbij de Koentunnel. Uh, snelweg, die hoor je hiernaast ook. Um... Meneer Lust, die heeft hier een hoveniersbedrijf. Uh, woont daar met zijn gezin. En zij zitten ja, er schuin onder zal ik maar zeggen. Um, de vraag is of zij uitgekocht kunnen gaan worden. Want tot nog toe is steeds gezegd... alle huizen op een afstand van een meter of 38 van de voet... van de hoogspanningsmast... die uh, zullen misschien op den duur worden uitgekocht. En nu in de brief van uh, minister Kamp uh, lees je daar ineens niets meer over. En zou je kunnen gaan interpreteren dat alleen de huizen... die er pal onder liggen, worden uitgekocht. En dan gaat het hier... Want als je dat hier ziet, hier staat die kleine Eiffeltoren. Want zo ziet het er toch altijd een beetje uit. Wat zegt u? De, de mast staat in mijn grond. Zegt Kees Lusterhoven hier. Uh, ja, en dan uh, is het hier een stratenkerkstraat. Lindbebouwing staat daar aan. Dus de huizen die pal eronder liggen, dat zijn er eigenlijk maar een stuk of acht, hè? Ja, zoiets. Ja. Tien, denk ik. En u, heeft u die brief trouwens van de minister gelezen? Nee, ik, uh, ik ben erg druk met, uh, met dit soort dingen. Met interviews. Ik heb, uh, ja, ik heb ja. de brief nog niet. Ik weet wat erin staat, en ik heb hem nog niet gelezen. Ja, maar uh, als u zich zou kunnen laten uitkopen, zou u dat doen eigenlijk? Ja, onmiddellijk. Onmiddellijk. Want? Ja, uh, gevaren, risico's. Uh, het laat je niet los in je hoofd. Het is, het is gewoon klaar. Wat, wat merkte u er iets van? Hier gaat dan die 380 kilovolt kilo door, hè? Nee, ik merk er niets van, behalve geestelijke belasting. En wat, waar bestaat die geestelijke belasting? Hoog de kans op kinderleukemie Voor kinderen? Uh, ja, voor kinderen, ja. U heeft twee dochters? Ja, zeker. En gelukkig is er volledig week 1,16 geworden. En toen zei u? Uh, niet van schatje, krijgt een brom. En ik zei tegen mevrouw Karin... Pff, nog drie dagen en dan is Jan 16. En hij is uit de gevarenzone vandaan. En hoe zit dat hier in de buurt eigenlijk? Want je hoort allerlei effecten natuurlijk. Hè? Huh? Ja, ik ga niets vertellen. In heel Nederland is kanker. Maar u zegt hier is ook een verhoogde concentratie of wat? Nou, ik vind van wel. U vindt van wel? Ja. Maar niemand doet hier zielig. En nou is de vraag, uh, Lucelle, want uh, daar gaan we straks natuurlijk verder over praten. Zijn deze mensen nou echt blij met die brief van minister Kamp? Dat wordt spannend, want ik kan je overklappen... Ze zijn er heel achterdochtig over. Achterdochtig? Oh het klaar ja, dit <laughs> nu. Nou, wat het dan wel is, inderdaad, dat horen we dan uh, zo. Ik praat verder met uh, professor Erik Lebret van het kennisplatform Electromagnetische Velden. Goedemiddag. Goedemiddag. U hoorde net de zorgen, vooral de geestelijke belasting van uh, meneer Lust. Ook, ook de ja. verhoogde kans waar hij het op heeft over leukemie bij kinderen. Ja. Uh, snapt u die ongerustheid onder de bewoners? Uh, ja, dat kan ik wel begrijpen, want het is natuurlijk uh, een uh, ontzettend uh, nare ziekte, kinderleukemie. Sowieso wil je als ouders natuurlijk uh, de gezondheid van je, van je kinderen in het oog houden. En uh, het wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er uh, a. grote onzekerheid is over die relatie tussen hoogspanningslijnen, maar b. ook wel dat er mogelijk een risico is voor het wonen in de buurt van die hoogspanningslijnen en het krijgen van kinderleukemie. Ja, mogelijk, want dat is nooit echt aangetoond. Nee, als je, als je alle onderzoeken op een rijtje zet... dan uh, is er wel een zogenaamd statistisch uh, verband... tussen uh, het wonen in de buurt van die hoogspanningslijnen... en het voorkomen van kinderleukemie. Maar uh, wat nou precies het mechanisme is en hoe het werkt... en of dat nou komt door die magneetvelden, dat weten we eigenlijk niet goed. En waarom is dat zo moeilijk vast te stellen? Nou ja, voor chemische stoffen heb je vaak ook nog de hulp van proefdier-experimenten. Maar voor leukemie hebben we eigenlijk ook geen goed proefdiermodel. Dus je moet het hebben van onderzoek wat je doet in de menselijke bevolking. En aangezien leukemie toch een vrij zeldzame aandoening is, is het heel moeilijk om te onderzoeken. En we weten ook weinig van de andere oorzaken van kinderleukemie. En, en dat, uh, dat geldt denk ik dan ook voor Alzheimer, hè? want daar wordt er ook wel over gesproken dat je een verhoogde kans op Alzheimer hebt als je in de buurt ja. van zo'n mast woont. Ja, er is een, een Zwitserse studie geweest, dat was eigenlijk de eerste, die uh, vond dat de sterfte aan Alzheimer en dementie uh, iets hoger was uh, in de buurt van hoogspanningslijnen. Uh, dat was eigenlijk het eerste onderzoek daarnaar. Er is intussen ook een Zweeds vergelijkbaar onderzoek gepubliceerd. Die vinden zo'n relatie weer niet. En ook hier geldt dat, uh, dat we nog een aantal onderzoeken nodig zullen hebben om uh, te kunnen kijken of die eerste onderzoek in Zwitserland nou een soort toevalsbevinding was, of dat er echt een, uh, een consistent patroon is. En is het dan uh, uh, ja, verstandig wat Kamp nu doet, zeker voor het onzekere nemen en in ieder geval het voorstel doen dat die mensen uitgekocht kunnen worden? Nou, dat is natuurlijk een, een politieke beslissing. Uh, eerder al, is al op grond van die wetenschappelijke onzekerheid over de risico's... Uh, ...voorzorgsbeleid voor nieuwe situaties uh, vastgesteld. Uh, dus dat in de buurt van uh, woningen geen nieuwe hoogspanningslijnen mogen komen. Of dat in de buurt van uh, bestaande hoogspanningslijnen geen nieuwe woningen mogen komen. Uh, nu zie je dus dat dat beleid uitgebreid is naar ook uh, bestaande situaties. Uh, er wordt uh, een... een uh, 135 kilometer hoogspanningsleiding wordt ondergronds gebracht, daar waar dat kan. En daar waar dat niet kan, uh, daar uh, worden de woningen die rechtstreeks onder die hoogspanningslijnen vallen, die worden uitgekocht. Ja, en ondergronds gaan, brengt dat dan ook niet risico's met zich mee? Nou, het ondergrondsgaan dat, uh, maakt dat uh, de blootstelling over een veel kleinere zone verspreid is. En dat betekent dus dat uh, de blootstelling feitelijk voor de mensen die daar in de buurt wonen een stuk afneemt. Ja, dus u zegt het is een politieke keuze. U wilt niet, niet direct zeggen of het verstandig is of niet? Nou ja, er, zijn, uh, natuurlijk, uh, er, is, er is een debat, er is het zorg ook, zoals uh, uh, meneer Lusty ook uh, verwoordt. Uh, vanuit die optiek is het uh, natuurlijk toch verstandig uh, om maatregelen te nemen. Uh, want aan de andere kant is er ook veel wetenschappelijke onzekerheid over de, de, de, de risico en de oorzakelijke uh, component daarin. Uh, en dan zou je dus moeten kijken van wat voor andere voordelen zouden nog aan de regeling kunnen zitten. Uit de brief komt de motivatie niet zonder meer naar voren. Uh, maar je kunt ook denken aan uh, vergemakkelijking van uh, de brandveiligheid. Uh, als er uh, onder een hoogspanningsleiding brand is, dan kan de brandweer pas eigenlijk aan de gang als de stroom van die hoogspanningsleiding af is. Uh, als er daar geen woningen meer onder zitten, dan uh, is die kans ook uh, weg. Goed, meneer LeBret, het is een debat. Kamp heeft nu positie ingenomen. Later, hoorde u net ook, hebben wij nog meer reacties van bewoners die daarmee te maken hebben. Dank in ieder geval voor uw toevoeging. Geen dank, graag gedaan. Dag. Ruben Heijn, elephants nu. Just silent And that's it And it seems time we both forgot We try to be something we are not known But tonight we'll be shown the truth Because that's what elephants do Oh it's so mistake It's our own heart that is breaking. Ja! Het is 12 minuten voor vijf. Edwin Gerritsen, goedemiddag, de verkeersinformatie. Goedemiddag Lucela, er is bijna aan de hand op de weg... er staat 75 kilometer file in totaal. Dat is minder dan gebruikelijk op dit tijdstip op woensdag. Er is maar één file die opvalt. Bij Utrecht op de A12 richting Den Haag voor Knoppen Oude Rijn staat 3 kilometer na een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 7 het NOS Radio 1-journaal. Duizenden aanhangers van Margaret Thatcher kwamen vandaag naar Londen om de uitvaart mee te maken. Er waren hier en daar wat kleine protesten, ook dat was aan de hand, merkte verslaggever Roepau. You you really? Het is niet helemaal duidelijk of dit een serieus protest is of stand-up comedy, een man met een megafoon die de mensen toespreekt. Er wordt vooral erg veel omgelachen would have wanted. Hij zegt bijvoorbeeld. En nou weer allemaal aan het werk, want dat is wat Thatcher had gewild. Niet dat gelummel hier op straat. As a remark van respect voor de Iron Lady, just get back to your jobs, please. Waar je van? I'm from Essex, just outside London. It's 30 miles. Linda Kendall uit Essex, hier 30 kilometer vandaan, hoort het allemaal aan, maar ze is het. Absoluut niet eens met die demonstranten die beweren dat de Tories het land kapot hebben gemaakt. Is prime minister since the second world war and we better her. Volgens haar was Margaret Thatcher juist een van de grootste politici die Groot-Brittannië ooit heeft gehad en daarom heeft ze ook een klein boeketje bij zich dat ze straks wil neerleggen op de trappen van de St Paul's. On the cathedral steps when we're allowed to go up there. late Margaret Thatcher, we have so much to thank. And God bless her. Nou, de demonstranten zijn niet te beroerd om een megafoon ook even aan een fervent uh, aanhanger van Margaret Thatcher te geven. En die zegt, we hebben zo ontzettend veel aan haar te danken. Zij heeft het groot in Groot-Brittannië weer betekenis gegeven. Ja. Ook Linda Kendall pakt de megafoon eventjes om te zeggen dat het allemaal grote bullshit is. Die kritiek op Thatcher. We hadden toen een dame nodig en we zouden er nu eigenlijk ook wel weer eentje kunnen gebruiken. En daarmee bedoelt ze misschien wel zichzelf. I'm a candidate in the coming election. Want zij wil ook de politiek in. Niet voor de conservatieven trouwens, maar voor de onafhankelijke partij van Groot-Brittannië. Yes, we wish to leave the Sorry. Omdat hij nog net een stukje anti europese is. There is to worry about. En zo ontspint zich op straat, terwijl de kist van Margaret Thatcher... waarschijnlijk nog in de kathedraal staat... een discussie over de betekenis van haar politieke erfenis. En als zoiets gebeurt, als je al 23 jaar geleden bent afgezwaaid... Dan is wel het minste wat je over Thatcher kunt zeggen dat ze een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. A little tiny bunch. That's what I came all the way to London to do. To pay my respects to one of the greatest leaders we've ever had. Respect betonen aan een van de grootste leiders die Groot-Brittannië heeft gehad. Dus een van de mensen die naar Londen was gekomen vandaag. Dan uh, zijn we bij het weer, Peter Kuipers-Munneke, goedemiddag. Ja, hallo. Vandaag niet zo heel erg veel zon, uh, wel was het vrij warm. Ja, nou, niet zo heel veel zon, dat is een weerbeeld wat wij misschien uh, in Hilversum hadden. Ja, ik ge geef gelijk toe, <laughs> ik heb een beperkte blik. <laughs> ja, nee, uh, eigenlijk was het een beetje een herhaling van zetten van afgelopen zondag. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat uh, in het uh, noorden van het land het heel erg bewolkt was en in het zuiden van het land eigenlijk best wel zonnig. Ja, en wij zitten daar een klein beetje tussenin. En uh, ja, weer die hoge temperaturen. Dat komt weer door een zuidelijke stroming die we afgelopen weekend ook hadden. Ja, en die stuwt de temperaturen op. In de beeld is het toch al bijna weer 20 graden geworden. En in Limburg zelfs uh, ietsje hoger. Maar dat gaat wel veranderen. Uh, er liggen namelijk nu wat buien op de Noordzee. En uh, zo over een half uurtje of zo dan gaan die aan land komen in Noord-Holland. En dan gaat het vannacht regenen. Niet zoveel, maar uh, ja, toch wel wat. En uh, die regen die trekt vanavond en vannacht uh, over het land. En morgenochtend ook nog? Nou, morgenochtend dan zijn die buien weer weg. Dan, uh, en dan gaat het opklaren en dan wordt het eigenlijk zelfs uh, heel lekker weer, zou je zeggen. Als ik, als ik een weerkaartje zou moeten tekenen op de radio, dan zouden daar vooral uh, zonnetjes op staan. Het wordt een graadje of 14, maar er is wel een addertje onder het gras. En uh, dat is dat het heel hard gaat waaien. Uh, windkracht 5 uh, in het binnenland tot uh, windkracht 7. Dus uh, ja, echt harde wind uh, aan de, in de kustprovincies. Met, uh, en de KNMI heeft ook een waarschuwing uitgevaardigd voor zware windstoten. Zo, dus dat krijgen we. Dan hebben we de regen ook weer eventjes gehad. Goed voor de gewassen natuurlijk. En dan zitten veel mensen weer op een heerlijk weekend te wachten... waarmee ze lekker de zon, de, de, met de zon de natuur in kunnen. Zit dat erin? Ja, dat zit er eigenlijk wel in. Ja, want uh, de wind gaat liggen. Het wordt niet zo heel warm. Het wordt een graadje of 12, 13 dit weekend. Maar uh, ja, het het, er komt een uh, hoge drukgebied onze kant op. En dat blijft eigenlijk het hele weekend boven ons land liggen. En dat betekent dat het droog blijft. Er uh, staat weinig wind. Het is zonnig. Ja, en die temperatuur dus rond de 13 graden. Dus het lijkt me heerlijk om de natuur in te trekken. Dit okay, en over Koninginnedag mogen we het nog niet hebben, Nee, dat is nog twee weken, Veel he, te ver weg. Ja. Peter Kuipers-Munneke, dank. Want uh, elke dag komen er nieuwtjes over die Koninginnedag, over 30 april. Wat er gebeurt rond de inhuldiging. Zo is nu bekend welke herauten en wapenkoningen... Willem-Alexander en Maxima begeleiden die dag. Bij koningin Beatrix ging het zo in 1980. In de koninklijke stoet, die zich nu van het paleis naar de kerk begeeft, lopen naar de wens van de nieuwe vorstin vertegenwoordigers van het voormalig verzet voorop. Na de heer Ubbing en mevrouw Willingen, de heer Hazelhoff Roelsema, die als Engelandvaarder de bijnaam soldaat van Oranje kreeg, en de heer Scheepstra, die onder meer Nederlandse gevangenen uit Duitse handen bevrijdde. En nu zal daar onder andere Ankie van Gunsven te zien zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is een hele eer. Ja, hele grote eer. Hoe lang weet u het al? Uh, ja, wel al een tijdje geleden dat ik bedaren ben. En um, ja, dus vanaf toen wist ik wel eigenlijk uh, dat ik gevraagd was. En afgelopen week hebben we een lunch gehad... samen met de koning van de wapenen en de heer Ruiten. En daarin is duidelijk uitgelegd uh, wat onze functie is... en ja, wat er van ons verwacht wordt en waar uh, de heer Ruit voor staat. En, en wat, wat is uw functie? Uh, het voorgaan dus van de, van de koning van het paleis naar de Nieuwe Kerk. En uh, als we de Nieuwe Kerk uitkomen, ook weer het voorgaan. En u had het ook over de Wapenkoning, want ik begrijp André Kuipers is er ook bij. Ja, hij is een van de Wapenkoningen. Ja, en Peter van Um van, ja. uh, van de krijgsmacht. Ja. ja en, en werd er gezegd waarom ze u hebben gevraagd? Uh, ja, wij zijn allemaal gevraagd omdat wij uh, ja, toch uh, onze, uh, in ons um, vakgebied... Uh, ja, uh, uitsprongen en onze rol op een, uh, ja, op een goede manier uh, gebracht hebben. En dan moet er ook iemand, begrijp ik, dan roepen dat uh, de koning, uh, nou ja, de koning is en drie keer hoera. Mag u dat dan doen? Nee, dat is de, de oudste van de heer Uiten. en dat is uh, Robert Dijkgraaf. Ah, de wetenschapper. Ja. Dus die mag dat doen. Dus u hoeft ja. niks te zeggen. Ik hoef niet te roepen, nee. En, en moet u iets speciaals aan nog? Uh, ja, de heren gaan in rokkostuum en de dames in een lange jurk met lange mouwen. Dus niet zoals vroeger dat het echt een, uh, het pak van de heer uit was. Dat is niet meer. En uh, ik ga helaas ook niet te paarden, nee hoor. Nee, uh, nee, uh, maar, nee nou ja, uh, uh, dat had natuurlijk ook nog gekund. Toch, een heren op een paard kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Ja, ja, ja, maar het is natuurlijk niet meer zoals vroeger. En het is gewoon een ceremoniële functie ge gebleven. En ja, het is natuurlijk een uh, hele grote eer dat ik daarvoor gevraagd ben. Ja, heeft u de jurk al uh, hangen? De jurk hangt nog niet, de jurk is nog in de maak. Ah, wat voor kleur? Ja, dat ga ik niet verkloppen. Oh, okay. Nee. <laughs> Goed, we gaan het zien, uh, 30 april. Ankie van Gunst, veel voorpret toegewenst. Dankjewel. We gaan naar het uh, nieuws van vijf uur. De Waalse pijl volgen we in België. Het is een zwoege in deze voorjaarsklassieker. Vrij hoog tempo gaan ze omhoog. Nog, nou, even kijken, drie kilometer te gaan bij de mannen. Vrouwen waren al gefinished, hè? Fotofinish, jawel, Marianne Vos heeft gewonnen, gaan we ook zo horen.